En in eten op 106.9. Straks meer. CMM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Mariel Hachman met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag op het Griekse ministerie van Openbare Orde... is een naaste medewerker van de minister om het leven gekomen. Toen hij een pakketje opende, ontplofte het onder zijn handen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Het land wordt al jaren geteisterd door bomaanslagen gepleegd door linkse militanten. De minister van de Openbare Oorlog heeft beloofd daar een eind aan te maken. In een periode was hij verantwoordelijk voor de ontmanteling van een van de beruchtste guerrillagroepen in het land op 17 november. Landen die deel uitmaken van de Raad van Europa mogen zelf uitmaken of ze het homohuwelijk toestaan of niet bepaald het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak die was aangespannen door twee homoseksuele mannen uit Oostenrijk. Ze wilden trouwen, maar het mocht niet. Een geregistreerd partnerschap was wel mogelijk. Het Hof vindt dat het al of niet toestaan van het homo-huwelijk moet worden overgelaten aan afzonderlijke regeringen, omdat die het beste plaatselijke zeden en gebruiken kennen. Bovendien kunnen homo's in Oostenrijk met het geregistreerd partnerschap vrijwel dezelfde rechten krijgen als met een huwelijk, oordeelde het Hof. De Ballin mag de politie blokagenten met een keppel inzetten om antisemitisme op te sporen. Maar die methode zal niet op grote schaal worden toegepast, zegt de heer Ballin. Hij reageert ermee op een pleidooi van onder andere het PVD-Kamerlid Makoes. Die wil een verruiming van de opsporingsmogelijkheden omdat het volgens hem bij antisemitisme te zelden tot een veroordeling komt. Heer Ballin bestrijdt dat, maar de inzet van een blokagent kan volgens hem in sommige gevallen werken. Het Openbaar Ministerie moet per geval bekijken of het nodig is, zegt heer Spallin. De cijfers wijzen volgens hem niet op een toename van antisemitisme in Nederland. Het weer. vroeg nog warm. Morgen wisselend bewolkt. Temperatuur tussen 19 graden op de Wadden en 25 graden in Limburg. Dit weekend zonnig en het wordt ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.